Uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk stoppen, vindt commissaris van de Koning Paas. Vanmorgen vroeg was er bij Westerwijdwerd, ten noordoosten van de stad Groningen, weer een aardschok van 3,4. Honderden mensen melden de schok op sociale media. Er zijn inmiddels al enkele meldingen over scheuren in huizen. Volgens Paas maakt de nieuwe schok duidelijk dat Groningen nog niet veilig is. Hij vindt dat de beoordeling van aardbevingsschade veel sneller kan. Defensie wil de verklaring van goed gedrag van een aantal militairen intrekken... omdat ze lid zijn van een motorclub als Satudara of Hells Angels. De kans is groot dat dit tot een ontslag leidt. Volgens het AD gaat het om vier militairen. Defensie vindt dat het lidmaatschap van zo'n motorclub niet samengaat... met de functie van militair of ambtenaar. Als de militairen alsnog hun banden met de motorclub verbreken... kunnen ze mogelijk bij Defensie blijven werken. Volgens het AD stappen de vier militairen vanwege het besluit naar de rechter.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 Volgend voetbalseizoen degraderen er niet één... maar twee clubs rechtstreeks uit de eredivisie. Het was de bedoeling dat die regel over twee jaar pas zou gelden... maar de clubs hebben samen met de KNVB besloten... om de afgesproken verandering nu al in te voeren. Volgens de clubs is er eigenlijk geen reden... om nog een jaar te wachten op die aanpassing. Naast de kampioen van de eerste divisie... promoveert ook de nummer twee van die competitie meteen. De nummer 16 van de eredivisie speelt dan nog wel de play-offs. Het weer vanuit het westen geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 15 tot 20 graden. Morgen en vrijdag verandert te weinig. Het wordt wel wat warmer, met 17 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jon van de ANWB. Vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer. De vertraging is een kleine 10 minuten. Het heeft te maken met een aanrijding op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Geuzeveld en Buitenveldert. Er staat 6 kilometer file achter. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 So we changed up and saved up, gave up our town We were dangerous, couldn't tame us, what's missing now? Time, suddenly we Blood. Head. But years gone and we held on with the best intent Just two kids who kicked it on MSN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 Decir que een mujer cambió mi suerte, se een muziek, een muziek, een muziek, een muziek,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 It www.zfmzandvoort.nl One goes out to all the lovers. What can we do for we'll helpless romantics? We cannot help who we're attracted to. So let's all dance.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 Hard that it came true, uh, then my lucky star. I guess you came from behind the moon. Uh, I put my arms around you and I promise not to abuse you. Uh, Hello! This way Lovers in the night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 gonna see, but now Got my soldiers, capture me, hold the hostage when I hear that beat. I won't take these shackles at my feet. Cause